Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland kondigt nieuwe aanvallen aan op Kiev. Oekraïners die in de buurt wonen van gebouwen van de veiligheidsdiensten... moeten hun huizen verlaten. Volgens correspondent Iris de Graaf zijn er rond steeds meer steden bombardementen waarbij burgerslachtoffers vallen. Het doel lijkt te zijn om dan die steden te bezetten. Al zijn die doelen tot nu toe nog niet bereikt, dat lijkt niet te lukken. Er zijn veel berichten over enorme verliezen van het Russische leger. Uit Oekraïnse media horen we meer dan 4000 Russische soldaten die zouden zijn omgekomen. En het lijkt er in elk geval wel op dat die oorlog niet zoals volgens planning gaat zoals Rusland dat wellicht had gehoopt. Amsterdam vangt de eerste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op. Tachtig mensen komen daar vandaag aan en mogen een tijdje in een hostel blijven. Dat is een noodlocatie met plek voor 600 mensen. Het kabinet bekijkt waar in Nederland de vluchtelingen daarna voor langere tijd kunnen blijven. Een man van 19 is opgepakt voor de dodelijke steekpartij tijdens carnaval in Horst in Limburg. Daarbij kwam gisteravond een man van 21 om het leven. Waarschijnlijk toen hij een ruzie wilde sussen, zegt de regionale omroep 1 Limburg. De jongen die is aangehouden, komt ook uit de gemeente Horst, zegt de politie. Hij is nog niet verhoord. Het Marengo-proces met Ridoan Taghi is vandaag weer verder gegaan... in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam. Voor het eerst helpt het leger de politie daar met de veiligheid. Al voelt dat voor ondernemers uit de buurt niet zo. Het is niet echt veilig op dit moment. Tenminste, sowieso niet. En nu heb je natuurlijk vernomen wat er allemaal rondom Tachi gebeurt... Zeg maar, met zijn pogingen tot... Dan is het niet, voel je je niet veilig hier. Met alle ellende die er in de wereld is. Zie je, ja, als je dan hier komt en je ziet gewoon dat het helemaal vol met, uh, ja, met het leger staat. Weet ik niet of dat echt een veiliger gevoel geeft. De beveiliging rondom Riedelman Taghi kost veel energie. Omdat justitie bang is dat hij of andere verdachten ontsnappen. En dan nog het weer. In het westen en noordwesten grijs en regenachtig. In het zuidoosten juist zonnig, daar een graad of 10. Morgen droog en een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag heeft veel verdraging... omdat er een technische storing is bij Kaagdorp aan de Kaagbrug. Daardoor is de A44 in beide richtingen dicht... Dat levert ook file op op de A4, voor knap in Burgerveen. De vertraging is daar 10 minuten. En ook op alle omliggende wegen begint het behoorlijk druk te worden. Zoals op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen de aansluiting met de A44 en de Keukenhof heb je ongeveer een kwartier op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom terug bij Zandvoort op zondag op een hele zonnige zondagmiddag. En dat betekent ook nog steeds file richting Zandvoort. Vier uur alweer geweest en drie kilometer richting onze badplaats. Het is toch wat, hè, met al die dagjes mensen die even gezellig naar het strand toe komen. En waarschijnlijk vanavond ook nog even een hapje gaan eten op het strand. Dat is dan wel weer mooi. Nee, het is heerlijk man. Ik bedoel, als je in Amsterdam woont of in de omgeving... en dan een heerlijke dagje strand pakken met voorjaarszon... Lekkere frisse wind en uh, je kan weer rustig naar de strandtenten. Je kan weer naar de toilet. Uh, alle faciliteiten zijn weer bereikbaar. Nee, geweldig. Heerlijke dag. En een knakworstje erbij. Want uh, <laughs> daar was ook een ongeluk ja. mee gebeurd. Uh, hoorden we net in het nieuws. Ja. Wat was het nou? Een knakworstenrun ja, of zo? Ja, een heel carnavals, carnavalsactiviteit. knakworstenrun die, die niet goed is gegaan. In ieder geval. Oké, okay, nou... Of, het derde uur, wat gaan we daarin allemaal nog doen? Nou, duidelijke taal. Over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. We kijken terug op de drie dagen testen die in Barcelona die achter ons liggen. En we hebben ook een reactie van Max Verstappen over het ontslag... of het, laten we zeggen het wegpromoveren van de wedstrijdleider Mazzi. Die is er ook niet echt over te spreken. En uh, dus uh, daarover meer tijdens Pit Report over een tweetal platen. Half vijf is het weer tijd voor het dier van de week. De, het motto is een grote mond, maar een klein hartje. En ze heet Noortje. En uh, kwart voor vijf, ja, we zijn eruit. Het gedicht van de dag. Ja, bedoel, de we mogen zijn, weer. De kroegen zijn weer open. De, dag twee van carnaval. Dus het heeft daar allesmaal wat mee te maken. In ieder geval, uh, de, lach, de lichtjes kunnen weer aan tot laat in de nacht. Ja, zo is het uh, inderdaad. En uh, ja, het carnaval, jij zegt het al. En nou er is er dit jaar één hele grote carnavalshit. Uh, ja, die heeft van: hé, hey, die Rob die heeft helemaal nog geen carnavalsplaat uh, gebruikt. Nee, ik, ik zeg niks. Jij zegt: nee, dat, uh, dat dacht ik al. Maar ik was hem niet vergeten hoor. Want uh, okay. hij staat nu klaar. Hier is de carnavalsplaat van uh, dit jaar 2022. Luister naar uh, Jan Bigel en ons moeder zijn nog. Beste vrienden, hier ben ik weer. Mee, was moeder zei keer op keer Zo heb ik ooit eens in de kerk gestaan met de verkeerde griet Dan dat is niet goed gegaan. Voor de dienst, dakal kratjes leeg, Want ze waar zo lelijk dat ik schrik van kreeg. En ja, ons moedersen nog, doet dat nou niet, maar ik denk.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 Vrouwen mee, mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar, man, docenten vroeg Zei ik, dat heb ik niet, wanneer die van mij sloeg En ja, ons moeder nog Ik kan me er alles bij voorstellen dat het bij deze plaats van Jan Biggel... een groot feest wordt in onder meer Lampengat... en de andere plaatsen uiteraard in Brabant en in Limburg... tijdens het carnaval met Ons Moeder zijn nog. Ja, hij is wel leuk, die single. Straks gaan we weer in de Pitstraat kijken of er al nieuws is in de Pit Reports. Maar eerst hip-hop-hop, -hop. hier is Bardo. Nog even over je orde. De single van uh, Spargo en uh, Hip Hop Hop. Can you tell me een lekkere plaat uit die 80's? ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken of er uh, weer wat te melden is. Want het komt wel heel dichtbij weer. Hè? Het nieuwe seizoen 2022. Dan hebben we het over de Formule 1. De drie uh, Formule 1 testdagen in Barcelona zitten erop. Lewis Hamilton noteerde op de slotdag de snelste rondetijd. 1, 19, 1, 3, de zevenvoudig wereldkampioen was daarmee een tiende sneller dan teamgenoot George Russell... gevolgd door Red Bull-coureurs Sergio Perez en Max Verstappen. Tijden zeggen tijdens de testdagen evenwel weinig. Het is onduidelijk met hoeveel benzine aan boord wordt gereden... en welke motorstand eh, wordt gebruikt. Veel meer draait het voor de teams om het verzamelen van data... om de gloednieuwe auto's zo goed mogelijk te prepareren... voor de eerste race in Bahrein op 20 maart aanstaande... Wel lijkt duidelijk dat uh, Ferrari een groot, goede stap voorwaarts heeft uh, gezet. Iets uh, dat vorig jaar al werd gefluisterd in de paddock. De Scuderia was in Barcelona ook het productiefste team van alle teams. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden gezamenlijk over de drie dagen... 439 rondjes, Mercedes 393 rondjes, McLaren 367 rondjes... en Red Bull bleef steken op 358 rondjes en uh, volgen daarna. Haas ging slechts 160 keer uh, de, uh, in de rondte. Problemen waren er op, uh, afgelopen vrijdag voor Alpine, Austin, Martin, Haas en Alfred Tauri, uh, Tauri... die door verschillende technische euvels niet in actie konden komen tijdens de middagsessie. Max Verstappen is het absoluut niet eens met de beslissing... om Michael Masi na drie jaar weg te sturen als wedstrijdleider in de Formule 1. Ik vind het niet correct al dus Verstappen in Barcelona. Voor mij voelt het heel oneerlijk. Masi is voor de bus gegooid. Er wordt heel veel gepraat over wat er gebeurt tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Maar het is eh, niet voor te stellen dat in welke sport dan ook een coach of iemand anders in het oor van de scheidsrechter kan schreeuwen dat hij een rode kaart moet geven, een gele kaart of helemaal niet moet, niets moet doen. Het is dan haast onmogelijk om een goede beslissing te nemen. De FIA heeft twee nieuwe race-directeuren aangesteld na de veelbesproken beslissing van Masi om de safety car weg te halen in Abu Dhabi. Verstappen haalde daarop Lewis Hamilton in de laatste ronde in en pakte titel. Vervolgens werd er veel druk uitgeoefend op de positie van Masi. De wereldkampioen vervolgde dat de FIA het mogelijk maakte dat iedereen alle teambazen zich zo met een Michael konden bemoeien was al verkeerd. Ze hebben dat toegestaan. Zijn ontslag vind ik onacceptabel en heel jammer voor hem. Ik heb niets tegen de nieuwe race-directeuren, maar ik voel met Michael mee... die ik ook een heel capabel persoon vind. Ik heb Michael pas nog een berichtje gestuurd. Al dus verstappen. En de Formule 1 gaat niet naar Rusland om daar een Grand Prix af te werken. De race in Sochi stond het jaar gepland op 25 september... maar daar gaat dus een streep door. Afgelopen donderdag vergaderden de Formule 1-leiding... de Autosportfederatie, FIA en de teams met elkaar... De conclusie uh, is dat het onmogelijk is om een Russische Grand Prix te organiseren onder de huidige omstandigheden, meldt de Formule 1 in een statement. De Formule 1 bezoekt landen over de hele wereld met een positieve visie om mensen en landen bij elkaar te brengen. We kijken naar de ontwikkeling in Oekraïne met verdriet, zijn in shock en hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie al dus het Formule 1 Management. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. Dat was inderdaad. De Pit Report doen we elke zaterdag en zondagmiddag zo rond kwart over vier. Zandvoorts talent Yves Meernissen heeft een single cadeau gekregen van André Hazes. Voor goed voorbij. Ach, het is voorbij. Voor goed voorbij. Jij ging zomaar weg. Weg van mij. Om wat ik deed of wat ik zei En ik, ik liet je gaan, ik liet je vrij Zo moe, dan geef ik toe aan al het verdriet dat ik van binnen voel. Ik pak de telefoon en hoor je stem. Ik wil zeggen dat ik het ben. I Van onze eigen zandvoortje, Yves Bennesse. Dat was voor goed voorbij. Daarachteraan, uh, om het weer een beetje goed te maken, I just call to say I love you. De single van uh, Stevie Wonder. Nou, we zijn uh, in afwachting van het uh, einde van de wedstrijd van vanmiddag, half drie. ...zit in de 93ste minuut. We hebben het over Sparta-Rotterdam tegen PSV. Wat hoe staat het daar in die 93ste minuut, op het jan nou, Ik denk dat die 10 man, nadat de na verschuren dus van Sparta... ...in de 54ste minuut een rode kaart kregen met 10 man kwam te staan... Werd gelijk in de 60ste minuut gescoord door Mauro Junior, uh, Met assistent van uh, Joey Veerman. Uh, dus toen uh, kwam uh, ze op gelijke hoogte. En uh, het, het, ja, de gele kaartencyclus uh, zette zich wel door bij Sparta. Dus ik heb het idee dat ze zich echt uh, kapot gevochten hebben. Tot op uh, de laatste minuut, uh, wellicht. Maar in de 68ste uh, uh, minuut wist Doan. op assistentie van uh, Zahavi. Uh, de 2-1 voor PSV uh, te maken. Dus. Uh, in mijn optiek heeft PSV drie punten gehaald. Maar ik denk dat Sparta er wel voor geknokt heeft om het goed te maken. Ja, nou ja dus hij geeft nu aan 94 e minuut. Dus uh, ja. de wedstrijd uh, wil maar niet afgefloten worden door die scheidsrechter. Eh, die Van mij mag het wel. hoor. Ja, dus, uh, al die gele kaarten, die rode kaarten kosten natuurlijk ook tijd. Maar goed, om kwart voor vijf gaan we weer verder... want dan hebben we Go Ahead thuis tegen Ajax. En om acht uur hebben we nog Herenveen tegen FC Utrecht. Dus voetbalminnend Nederland is nog niet klaar met deze dag in de eredivisie. Zo is maar net en zo dadelijk gaan we aandacht besteden... aan het dier van deze week. Maar eerst de nieuwe zingel van Bluff. Hier is bitterzoet.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 Dan was we inderdaad de nieuwe single Soet van Bluff. En uh, ondertussen kijken wij nog even mee via de CFM-app uh, op de diverse webcams uh, hier in Zandvoort. En dan zien we dat het uh, nog steeds uh, enorm druk is en ook uh, aan de boulevard uh, geen plekje nog vrij. Hè? Nou, Juist ja, wel. Het begint een je beetje ruimte te Als je troon. goed zoekt, is er nog wel een plekje voor jou. Nou ja, thuis. dus als je nog steeds in de file staat naar Salf Fortuna, heb je misschien nog wel een plekje. Ja. Je weet het maar nooit. Nou, wie helaas nog wel een plekje heeft in het uh, dierenhuisziel, dat is het dier van de week, Noortje. Ja, het uh, thema is een grote mond, maar een heel klein hartje. Ik ben op zoek naar die ene speciale baas of bazen. Mijn naam is Noortje en ik ben een middelgrote kruisingdame van ruim twee jaar oud. Helaas heb ik al twee huizen gehad en is het asiel mijn derde thuis. Ik zoek, zoals, al, zoals altijd gezegd wordt, mijn favorite home. Ik ben naar mensen een, een vriendelijke dame en begroet iedereen enthousiast. Wel is dit op mijn voorwaarden en die zijn onder andere dat je mij niet meteen uitgebreid moet gaan aanhalen. Vaak wil ik gewoon even gedacht zeggen en snuffelen zonder al die, uh, zonder al die Polonaise aan mijn lijf. Ook aanleiden is voor mij een hele spannende gebeurtenis... maar mijn verzorgers laten u graag zien hoe u dit kunt aanpakken. Met andere honden ben ik heel sociaal en speel ik met iedereen. Mijn huis wil ik echter niet delen met andere honden. In mijn vorige huis was een andere hond... en soms hadden wij onderling erg gemot binnenshuis. huis. Ik moet bekennen dat ik vaak de aanstichter was. Ik kon loslopen bij mijn vorige baas... maar uiteraard pas als wij een goede band hebben. Als ik jou niet serieus neem, kan ik een aardig loopje met je nemen... en dan ben ik erg snel... Het is ook belangrijk om te weten dat ik mijn eten en ook botjes niet met u wil delen. Hier krijg ik botjes alleen in een bench en dan alleen hapklare dingen die snel op zijn. En dit is ook aan te raden in mijn nieuwe thuis. We willen natuurlijk niet dat onze vriendschap slecht begint. Ik ben gek op eten en doe hier ook echt heel veel voor. Er valt nog veel te oefenen namelijk. U, zult, u zal alles wel veilig achter slot en grendel moeten bewaren, zodat ik het niet per ongeluk vind. Alleen thuisblijven is voor mij geen enkel probleem en ik zal goed op uw huis passen en indringers laten weten dat ik er ben. Daarnaast doe ik graag iets actiefs met mijn baas, lekkere lange wandelingen of mee naast de fiets. Klikkertraining vind ik ook heel erg leuk om te doen voor wat lekkers. Ziet u het zitten met mij en bent u niet onder de indruk van mijn aandachtspunten? Bent u iemand die problemen nuchter benadert en laat u zich niet snel uit het veld slaan? Dan komen mijn verzorgers graag met u in gesprek.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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Noordje verdient een thuis. Zo is het maar net, dus ga voor Noordje of de andere leuke dieren... naar het Kennemer Dierenthuis in Zandvoort, Nieuw-Noord. We kijken nog even naar de eredivisie, de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn. Drietal stuks. AZ nam het vraag op tegen Feyenoord. Nou, de Aukmaarders hebben gewonnen, want het werd daar 2 tegen 1... Oh, sorry. Ja, nou, ben je open? Ik, ik hoor gelijk dat die schuift niet overstof. Goed. Uh, Vitesse ontving thuis nek. En dat werd een, een een doelpuntenvestijn, om het zo maar te zeggen. Voor Vitesse. Want Vitesse won die wedstrijd tegen NEC met 4 tegen 1. En nou, we hebben oh. goed gerekend. Want zojuist ja. geëindigd, de wedstrijd uh, Sparta-Rotterdam tegen PSV. Nou ja, eerst stond uh, Sparta Rotterdam gewoon voor uh, daar in het kasteel. En uh, ja. uiteindelijk uh, is het uh, ja, ook mede doordat uh, de, de Spartanen met uh, tien man uh, later op het uh, veld stonden... het PSV toch gelukt om de wedstrijd te winnen, want het werd 1 tegen 2. En over een kleine tiental minuten begint... Go Ahead Eagles thuis aan de wedstrijd tegen Ajax. En dan voor de laat opblijvers op deze zondagavond... Albert-Jan, <laughs> 8 uur. SC Heerenveen tegen FC Utrecht. Straks op kwart voor vijf een heel mooi gedicht. Blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio CFM. We zijn er al 31 jaar, 31 jaar. Het geluid van Zandvoort. En een mooi geluid nu van Cindy Loper in time after time. Time after time. Ja, morgen moet ik nog even een paar afleveringen van uh, Ozark uh, afmaken. Ja, het van. Die, die Netflix-serie heeft hij te pakken. Ja, die heeft mij te, zeker te pakken. En uh, ja, als je die ook gevolgd hebt of nog gaat volgen... krijg je op een gegeven moment een band die op uh, de casino-boot uh, speelt. Ja. Welke band is dat ook weer? Nou, dat is Rio Speedwagon. We gaan de plaat van ze draaien. Uh, deze groep voor Ozark, inderdaad, uh, van uh, Netflix en Time To Me To Fly. Speedway, Speedwagon, daar hebben we het dan over. En die band ken je waarschijnlijk wel van uh, de single Albert-Jan, Keep On Loving You. Ja, draai jij die volgende week? Ja, die, ja, die, die gaan we volgende dat week draaien. van mij, want die heb ik ook ergens op LP staan. Ja, heel goed. Nou, nou die komt er uh, volgende week zeker aan. Okay. Ja, de lichtjes schijnen weer. En dat is meteen ook het gedicht van deze dag. Hé, hey, kijk. De lichtjes zijn weer aan. En de deuren, die staan open. Kom, pak je jas. We gaan. Een lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé. Toe, draai er een van Beense. Ik zing wel mee. De donkere dagen zijn voorbij. Wat is het toch genieten van mensen aan mijn zij. Hier vergeet je al je narigheid en raak je met gemak je zorgen kwijt. Ik bel mijn vrienden op en we spreken af in die ene tent. Mijn haartjes glad, mijn beste pakje aan. Ben weer de eerste omdat ik zo ongeduldig ben. Hé hey, kijk, daar komt de rest van het zootje alweer aan. We nemen ons dan voor om straks verder te gaan... We blijven hangen tot het kraaien van de haan. Hé, hey, kijk, de lichtjes zijn weer aan. En de deuren, die staan open. Kom, kom op, pak je jas, we gaan. Een lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé. Toe, draai er een van Beense. Ik, ik zing wel mee. De donkere dagen zijn voorbij. Wat is het toch genieten... Met al die vrienden uh, aan mijn zij Hier vergeet je al je narigheid En raak je met gemak je zorgen kwijt Nog één laatste rondje voordat ik sluit Roept Martin de Barkman Helaas, het is weer voorbij Wat voelt het toch goed om er even tussenuit te zijn Maar volgende week, vriend, zijn we er zeker weer bij wat denk jij? De donkere dagen zijn voorbij. Wat is het toch genieten met al die vrienden aan mijn zij? Hier in een stamcafé vergeet je al die narigheid... en raak je hopelijk met gemak al, maar dan ook al, je zorgen kwijt. En wij zeggen proost...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 Vergeet je al je narigheid, en raak je met gemak je zorgen kwijt. Ik bouw mijn vrienden op en we spreken af in die ene tent. Mijn haartjes glad, mijn beste ik aan. Ben weer de eerste, omdat ik ongeduldig ben. Hé, hey, kijk, daar komt de rest van het zootje aan. We nemen ons dan voor, om straks verder te gaan. Maar blijven hangen, tot het kraaien van de haan. Hé, hey, kijk! De lichtjes zijn weer aan. De deuren die staan open, kom pak je jas, we gaan. Lekker biertje kopen in ons eigen stamcafé. Hoe draai er van Hazes, ik zing wel mee.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 Even tussenuit Maar volgende week vriend Zijn we de dus zeker erbij we jij dan Haha -ha. Zijn zij voorbij. Wat is er toch genieten van mensen namens zij? Hier vergeet je al je nadigheid. Er raakt je met gemak je zorgen kwijt. Er raakt je met gemak je zorgen kwijt.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 Ja, een lekkere single desk van uh, Murray Head. your one night in uh, Bangkok. Ja, het zit er alweer op, uh, Albert-Jan. We hebben net uh, ijshockey uh, gezien. Ja, Wie, uh, wie, wie heeft er uh, tegen wie gespeeld en wie heeft gewonnen? Dat is eigenlijk uh, de grote, grote vraag. De uh, ijshockeyers uh, van Heijs hebben voor de vierde keer de beker uh, veroverd. In de finale waren de Hagenaars met drie twee te sterk voor Heerenveen. En dat is dus gewoon de, de, de bekerfinale van het ijshockey in Nederland. Maar voor de vierde keer. Dus Mooi. Ja, een hele mooie prestatie dus van, uit, van de Haagenezen. Uit, Uitbundig uit, op het ijsfeest gevierd. Dat denk ik ook. En misschien ook wel buiten het ijs uh, straks nog. Dat weet ik helemaal. Ja, ik... nou ja. Het zit er alweer op, uh, deze uitzending van uh, Zandvoort op zondag, Albert-Jan. Ja. Dank je wel weer voor de uh, bijdrage. Heb je nog wat uh, te melden? Hoe gaat de week eruit zien? We hebben 1 maart natuurlijk het uh, jongerendebat, Ja, klopt. Wat ook op CFM uh, TV uh, live uh, te volgen is. Kanaal 40 Digitaal via CFM. Ja, en dat is, dat is de derde in de rij van vier. En dan krijgen we natuurlijk op 11 maart krijgen we nog het lijsttrekkersdebat. Het lijst, dat is de meest belangrijke natuurlijk. Ja, en ik ben, ik ben benieuwd of er ook uh, uh, uh, uh, uh, over gepraat gaat worden over geluidshinder in het dorp. Ja, dat, uh, <lacht> misschien kunnen ze dat nog toevoegen <lacht> aan, uh, de, aan de agenda's. Aan de agenda, ik ben erg benieuwd. <lacht> je, weet, je weet het maar nooit, uh, Albert John. Nee, je weet het maar nooit. Nou, blijf uh, zandvoortkies.nl volgen om uh, straks uh, makkelijker een keuze te maken. Kijk naar uh, de overige twee debatten die nog gaan komen, en anders de debatten die al geweest zijn, dat kan via onze eigen CFM app. Ja. Sportdebat en economisch debat zijn daar uh, terug te kijken. En het YouTube-kanaal, uiteraard, van uh, CFM. ZFM Zandvoort, daar vind je het ook op uh, YouTube op. En ja. volgende week dus zijn we er weer. Zandvoort op. Zaterdag. Zaterdag, inderdaad. Ja. Eerste zaterdag en dan de zondag. Wij zeggen een hele fijne avond, fijne zondagavond. En uh, ja, laten we hopen dat de, de situatie. In, uh, ...Oekraïne snel... Uh, ...ja, uh, toch beter gaat worden... Ik dat, ja, ik hoop dus, uh, dat ze verstandig zijn... ...en uh, wel we heel veel zorg om, hoor... ...met elkaar ik gaan zeggen. praten. Goed, maar wij hopen dat we de afgelopen drie uur... ...even de zinnen hebben kunnen verzetten... Uh, ...om het zomaar eens te zeggen. Precies, en wij zeggen tot volgende week... dag Doei doei! Some things in love are bad. They can really make you made...